Dit beleid wordt er hier nu toch mee gewerkt eh, is het dan een moeten wij het dan als raad amenderen dat u het weer terugtrekt het aangenomen besluit wat u hebt genomen zodat de ambtenaren niet meer meewerken want die vraag trekt het me een beetje en ook een vraag ik heb gevraagd hoeveel ambtenaren? hoeveel eh, uren is is er aan gewerkt En dan zegt u het is onderdeel van regulier werk en het heeft geen extra ambtelijke uren gekost. Nou, dat is niet een antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was hoeveel uren heeft er ingegaan en of het reguliere uren zijn of extra uren. Maar hoeveel uren zijn er hierop weggeschreven? Dat is mijn vraag en dan hoop ik toch antwoord op te krijgen. Dank u wel. CDA, de heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, zo, zo is ook aangehaald door... de. Collega Berg en maar zoals wat aangegeven op pagina 4, 5 van het stuk... Uh, is dit reeds bestaand beleid uit het uitvoeringsprogramma en het raadprogramma. Uh, er staat dan ook wat het CDA betreft geen nieuwe essentiële uh, zaken in. Uh, wij kennen veel onderdelen uit eerdere besluitvorming. Uh, tweetal vragen. Uh, er wordt aangegeven dat het doel van gebiedsgericht werken integraliteit is... Waarom is er dan toch gekozen voor één gebied met twee kernen, Bentveld en Zandvoort, en niet voor één gebied? En de tweede vraag, denkt u dat deze integrale manier van werken eh, tot een betere afstemming gaat leiden? Hè, en, en is dat te toetsen? En wat is het ambitieniveau? Voor zover, dank u wel. Mevrouw Kuin, GBZ. Ja, dank u wel. Um, ik had een stukje um, voorbereid, maar dat heeft de, de, de partijhouder in het uh, vorige stuk al uh, getekeld, zou ik maar zeggen. Um, verder lezen we in de beantwoording van de raadsvragen, um, onder andere per gebied wordt eens in de vier jaar de gebiedsopgave opgesteld. Hier wordt aangegeven welke doelen de gemeente met haar partners binnen vier jaar wil realiseren op fysiek, sociaal, veiligheid en economisch terrein. Houdt dit dan in dat we naast allerlei visies, kaders, nota's, omgevingsplannen, et nu ook nog een gebiedsopgave gaan opleggen waar men zich aan dient te conformeren? Volgens ons wordt het een beetje een bureaucratische jungle, waar straks voor de bewoners, ondernemers en organisaties niet meer uit is te komen. Verder zijn we toch een beetje bang dat met dit stuk de weg naar een samensmelting met Haarlem weer een stukje dichterbij is. En dat is wat ons betreft niet de bedoeling. En daar willen we het voorlopig bij laten. Dank u wel. PVV, de heer Dank u wel, voorzitter. Ik steun de woorden van mevrouw Kuyn. Mooi omschreven. Uh, we waren ook na het lezen van dit stuk een beetje het gevoel alsof wij een uh, gebied of een wijk van Haarlem aan het worden zijn. En alsof wij geen zelfstandige gemeente met een eigen bestuur zijn. De vraag is dan eigenlijk ook, wat brengt deze gebiedsopgave nou als extra bovenop een zelfstandige gemeenteraad, college en ambtenaren die, die we al hebben? Kunt u ons nut en noodzaak hiervan uitleggen? Uh, een tweede vraag of dit verhaal ook pas binnen de zelfstandige uitstraling die Zandvoort graag wil behouden. Uh... Ik zal het verder kort houden. Ik, ik, pas, ik, ik vat het een beetje samen, maar ik moet wel een aantal dingen benoemen. Voorts lees ik namelijk de volgende passage over de samenwerking met de MRA, Metropoolregio Amsterdam. De gemeente Zandvoort werkt samen binnen de MRA en ziet hier kansen. Naast de traditionele verblijfstoerist uit Nederland en Duitsland... zijn de in Amsterdam verblijvende bezoekers van groot belang als potentiële bezoekers van Zandvoort. Amsterdam zet namelijk in op het spreiden van bezoekers over de regio. Zandvoort wil daar maximaal van profiteren. En dat gaat Zandvoort doen door stevig in te zetten op verdere profilering van de badplaats als beach voor Amsterdam. Kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodatie is daarbij het streven. Voorzitter, dat Amsterdam een beleid voert om toeristen te weren is, is natuurlijk al onbekend. Maar gaat dit nu echt inhouden dat wij, eh, zeg maar deze overtollige toerist van Amsterdam met, met, met rugzak joint en bleek gezicht uh, naar Zandvoort willen hebben. Ja, dat, dat kunnen we toch niet willen. Mijn vraag aan de, aan de wethouder is hoe zij hierover denkt. Graag een reactie. Um, om dan toch een beetje, ja, zo voelt het een beetje, de schijn op te houden... wordt er nog een hele zin uitgesproken dat het belangrijk is... om de couleur lokaal van Zandvoort te behouden. Ja, dit komt echter wel nadat we eerst een complete promotie... van 20 pagina's van de couleur nou ja, mondiaal hebben gelezen... Voorzitter, we kunnen nog heel veel zeggen. Dat gaan we niet doen. Over de mobiliteitsvisie in het stuk, de, de duurzaamheid, de opgave voor de regio, de profieltaart, de kosten. We lezen het in nog vele andere documenten. Het is een herhaling van zetten. We kunnen uh, daarom ook uh, geen fan zijn van deze opgave en dit document niet steunen. Gezien het in onze ogen overbodige karakter. Dank u wel. De VVD, de heer Hendricks. Ja, dank voorzitter. En ik ben ook blij dat dit stuk uh, nu op de agenda staat. <laughs> um, voor, uh, op, op verzoek van een aantal partijen, waaronder VVD, en maar ook oude partijen, PVV, GBZ en, en D66. Um, en voorzitter, eigenlijk zit ik nog steeds met de vraag, en dat is de vraag die de PVV net ook opwierp. Wat is eigenlijk nut en noodzaak van dit instrument? Waarom doen we dit? Ehm... Um, er worden allemaal voorbeelden, voordelen genoemd van dat gebiedsgericht werken En dan kun je dingen in samenhang bekijken en zo. Maar voor zover ik weet werkte wel redelijk integraal in Zandvoort. We waren namelijk gewoon één gemeente met één gebied en één ambtenaarapparaat. Wat zelfs hier vanuit het gemeentehuis werkte. En dat werkte volgens mij aardig integraal. Dus die toegevoegde waarde daarvan die is niet meteen heel zichtbaar. Wat ik me wel kan voorstellen is dat dit, dat gebiedsgericht werken, de Haarlemse werkwijze is. En met de ambtelijke fusie hebben wij gekozen, helaas moet ik zeggen, voor die Haarlemse werkwijze. Maar dan past misschien niet dit hele jubelstuk met wat nou het voordeel is van gebiedsgericht werken. Zeker omdat we in Zandvoort al een eigen gemeentebestuur hebben, een eigen begroting, eigen raadsprogramma, eigen uitvoeringsprogramma. Ik zie de toegevoegde waarde van deze gebiedsvisie niet daarbij. En u schetst dat zelf eigenlijk in het raadsvoorstel ook, bij risico's en kanttekeningen. Dan schrijft u namelijk, het opstellen van de gebiedsvisie kan voor onduidelijkheid en verwarring zorgen... in combinatie met al bestaande raadsprogramma en uitvoeringsprogramma. Nou, dan schetst u daarbij ook de oplossing daarvan en dan denk ik van, nou, dat staat ergens op. Door duidelijkheid te scheppen hoe het raadsprogramma, uitvoeringsprogramma en de gebiedsopgaven zich tot elkaar verhouden, kan dit voorkomen worden. Ik denk, nou, dat, dat klinkt al uh, heel duidelijk, maar dan gaat het erna... Namelijk dat de opgave een integrale vertaling is van de in het raadsprogramma en uitvoeringsprogramma benoemde activiteiten. En daar haak ik af. Want volgens mij was dat raadsprogramma al integraal en was dat uitvoeringsprogramma al integraal. Dus ik. Dus ik. ik... Ja, ik dacht ik wacht even vanwege het geluid aan de overkant. Ja, um, even kijken. ja, voorzitter, in onze brief uh, hebben wij gevraagd om uh, de inhoud van dit stuk te bespreken en vast te laten stellen door de raad. Maar ook om het instrument gebiedsvisie nog eens te bespreken. Ik ben blij dat u in uw antwoord ook aangeeft, nou, we willen daar nog eens een keer over gaan evalueren bij de evaluatie. Nou, ik denk dat de mening van de VVD daarover inmiddels wel duidelijk is. En van andere partijen zo te horen ook. Ik zie hier de nut en noodzaak niet van. Um, maar toch voor de inhoud voorzitter. want u schetst... en dan vraag ik me toch af hoe dat zit... Um, is er hier nou sprake van nieuwe kaders... nieuw beleid en nieuwe dingen... of is het een bundeling van bestaande acties? Als het een bundeling is van bestaand beleid... is volgens mij geen collegebesluit nodig... dan kan het ambtenaarapparaat het gewoon zelf doen... en is daar verder geen besluit over nodig. Als er andere kaders zijn... dan zou het inderdaad een raadsbesluit moeten zijn... wat het nu ook wordt. En inderdaad zien we, zien we in het stuk nog steeds... ...zaken staan die wij nooit in Zandvoort besloten hebben. Bijvoorbeeld bij uh, pagina 5 van het stuk, duurzaamheid. Zandvoort heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor zullen de nodige maatregelen genomen worden... ...en waar de kansen liggen om deze te versnellen, gaan die benut worden. Dat, dat uitgangspunt hebben wij als gemeenteraad volgens mij nooit vastgesteld. Dus waar komt zo'n uitgangspunt vandaan? Waarom gaan we dat allemaal versnellen? Als ik ga kijken bij... Eén uh, nou, pagina verder, pagina 6. Dan staat er de provincie stelt een mobiliteitsvisie op. Nou, en wij willen als Zandvoort een aantal regiobrede opgaven goed meenemen in de diverse regionale visies. Dan gaat het over bereikbaarheid. Ik mis daarbij uh, infrastructuurprojecten die echt voor Zandvoort van belang zijn. Zoals uh, het verbinden met de zeeweg en de randweg. Het aanleggen van een uh, Kennemer tunnel. Het, het compleet maken van de ring rond Haarlem. Dus ook daar, daar, daar, mis ik dan, daar mis ik dan weer een uitgangspunt wat we wel een keer hebben vastgesteld. Uh, dan bladeren we verder. Ik ga inderdaad niet, ook in gezien de tijd ook niet alles noemen wat mij tegenstond. Maar inderdaad ook wat de oude partij net ook al noemde. We uh, zijn op pagina 15 aangekomen inmiddels. Met alle redenen die we hebben om parkeerbeleid uh, te voeren. En er staat toch weer tussen parkeerregulering daarbij aan het terugdringen van het autogebruik. Tot op heden was altijd het uitgangspunt van de Zandvoort en van het Zandvoortse parkeerbeleid dat wij faciliterend parkeerbeleid bieden. We hebben nu helemaal een schaarste en die schaarste moeten we op een efficiënte manier verdelen. Een doel van parkeerbeleid kan nooit zijn het terugdingen van autogebruik. En toch staat dat er weer in. Nou, dan komen we daarna verder weer bij de onderaan pagina 15. De ruimte die autoparkeren in het centrum inneemt zal in toenemende mate opgeëist worden door de voetganger of de fiets. Waar hebben wij dat vastgesteld? En dan staat er verder dat die. Uh, zijn stevige keuzes noodzakelijk. En voor de economische ontwikkeling in het centrum wordt de doelgroep als volgt geprioriteerd in de openbare ruimte: op 1. Voetgangerfiets. Op 2. Openbaar vervoer. Op 3. Ontsluiting bijvoorbeeld aan het verkeer. En op d. geparkeerde voertuigen. Waar hebben wij die prioritering ooit vastgesteld? Ehm. Um... Ja, voorzitter, ik kan, ik kan zo nog wel even doorgaan. Want, maar dat voegt denk ik weinig toe. Ik denk dat het punt wel duidelijk is. Er staan toch echt nieuwe uitgangspunten in. En uitgangspunten waar de VVD niet echt mee in kan stemmen. Daar komt bij wat de oude partij ook al in een vraag gestelde. Niet, nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat heeft het nou gekost? En ik geloof in, dat u, heeft een, in... u heeft een interruptie van de heer Kobali. Nee, niks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk, ik pak het raadsprogramma er eens dus even bij... Er werd natuurlijk weer een eens getriggerd over het kopje duurzaamheid. En ik lees voor uit ons raadsprogramma. Zandvoort is in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij. Het staat letterlijk in het raadsprogramma. En het zinnetje daarna is, dat is namelijk landelijk bepaald. In het raadsprogramma staat, wij gaan de wet uitvoeren. Nou, dat lijkt me zo klaar als een klontje, dat gaan we doen. Er is... staat niet, en waar mogelijk gaan we versnellen en nog meer ambitie toevoegen. In dat raadsprogramma, en dat hebben wij ook ondertekend, staat... We gaan in 2050, zoals landelijk bepaald, klimaatneutraal zijn. Ja, we zullen wel moeten. Helaas heeft het Rijk dat besloten. Maar u doet het voorkomen alsof dat er niet in staat en het staat er gewoon in. Nee, dus... hey, het staat erin. We gaan er niet een... meer wel eens niet eens over doen. Uh, ik, hey. U heeft beide uw punt gemaakt, uh, volgens mij. Nou, Want voorzitter, dat, die punten zijn wordt... naast elkaar. En is... In het raadsprogramma hebben we afgesproken dat we ons aan de wet gaan houden. We gaan in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij zijn. Dat klopt, dat is gewoon landelijk uh, be beleid. Maar er staat niet in en waar mogelijk gaan we versnellen en daar nog eens ambitie aan toevoegen. Oké, okay, punt gemaakt. Dat is een fundamenteel punt verschil tussen we stoppen ja, niet verder mee. Dank u wel. Um, ja, voorzitter, en ook de VVD heeft de vraag over de status van dit stuk. Hij is al eerder gesteld vandaag, maar eerder heeft het college dit al vastgesteld. Nu gaat de raad het al dan niet uh, vaststellen. Nou, wat is nu dus de status? Als wij dit nou niet vaststellen, gaan we dan gewoon verder op de oude manier? Of, ja, wat is de status hiervan? Dank u wel. D66, de heer Van Marlen. Ja, als eerste eigenlijk één vraag. Is het nou bedoeld om vooral aan te geven hoe er gewerkt wordt? Of gaat het om de wat-vraag? Dat is een korte, duidelijke vraag. Dank u wel. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh... Partij van Arbeid heeft de vorige keer wat, wat zaken aangegeven, wat meer vragen aan... Uh... Van, waar gaat dit stuk over? Die zijn allemaal beantwoord, dank u wel. En waar het ons vooral om ging is om duidelijkheid te krijgen van wat voor soort stuk is het... en, en, en hoe gaat dat straks uh, naar buiten. Nou, voor ons is helder dat het een intern stuk is uh, en de interne werkwijze. Er staan wel interessante dingen in hoe ze straks intern worden eh, of extern worden. En uh, dat gaat over het gebruik van een, van een app en dat soort zaken meer. En uh, dat brengt ons eigenlijk op de vraag... Um, hoe gaat straks de effecten hiervan en, en de werkwijze, hoe komt dat terug bij de raad? En, uh, volgens mij collega het CDA ook al gezegd of, of mevrouw Kuin over de toetsbaarheid en dergelijke. Uh, ik heb wat vragen gesteld over wijkindeling en de wervende werking die daarvan uit kan gaan. En uh, Ik zie dat er uh, met suggestie gewerkt wordt om daar nog naar te kijken. Andere naam, et cetera. En verder, uh, uitstekend om integraal, integraal te gaan werken. Volgens mij is dat dan Jaar en dag een, een frustratie bij bewoners, bij inwoners, als er afdelingsgewijs naast elkaar gewerkt wordt. Als er eerst de riool open gaat en vervolgens komen er andere zaken voorbij. Dus ik denk als we er goed mee omgaan en goed communiceren naar de, naar de bewoners, dat dit een echt een win-win situatie kan zijn in alle opzichten. Ik deel uh, uh, de, de, de, de verhalen van de collega's die zeggen van... Uh, er is nu volstrekt ander beleid aan de orde. Nou, ik heb het een aantal keren doorgelezen, maar ik heb waarschijnlijk met het raadsprogramma... Uh, uh, ik heb geen voorbehouden gemaakt toen met het raadsprogramma als Partij van de Arbeid, dus misschien zitten wij er anders in. Maar in ieder geval is het voor ons heel helder hoe het stuk bedoeld is. Dank u wel, de heer Alkabali. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, om uh, op het laatste punt het uh, schermutselingetje tussen mij en de heer Hendricks terug te komen. Ik denk ik lees even verder in ons mooie raadsprogramma. Ik zal de zin daarna ook nog na het landelijk beleid besloten voorlezen. Zo dus staat in de, dat we in 2050 neutraal moeten zijn. Dan volgt de volgende zin. Dan gaan we gestructureerd mee aan de slag. En waar kansen liggen om dit te versnellen, gaan we die grijpen. Ik denk dat in, het gebiedsvisie, in de gebiedsvisie dat dan gewoon ook goed vertaald is. En zo zijn er nog wel meer punten. Ik ga ze niet allemaal opzoomen, opzommen uh, in verband met de tijd. Waarvan ik denk van ja, ik vind het gewoon een, één, landelijk beleid wat wordt vertaald. Twee, ons raadsprogramma en drie, ons uitvoeringsprogramma. En de kaders die er nog bij, uh, bij behoren ook. Dan denk ik van waarvoor is dit stuk bedoeld? En misschien kan ik het verkeerd hebben, maar volgens mij is dit gewoon een korte samenvatting voor ambtenaren van, van al ons beleid. In uh, de werkwijze van Haarlem. Um, ik zie daar niets kwaads in. Uh, niet alles wat Haarlem doet is slecht, wil ik daar maar ook bij hebben genoteerd. Um, dan heb ik toch nog één vraag um, en ik, ik vind dat gewoon een, een aparte, dat vind ik wel apart in het stuk. We hebben een gebiedsmanager als Zandvoort zijnde. Maar als ik ga kijken naar de taakomschrijving, dan vind ik zo'n gebiedsmanager heel erg lijken op een gemeentesecretaris. En ik denk dan bij mezelf, zijn dat niet twee posten, twee dezelfde soort posten. Want in feite sturen beide personen het ambtenarenapparaat aan. Alleen de ene de gemeentesecretaris hoort bij Zandvoort en de gebiedsmanager hoort bij de ambtenarenapparaat van Harden. Dus zouden we daarin met het oog op de toekomst, ook met het oog op dat wij een, een nieuwe gemeentesecretaris uh, aan het zoeken zijn en uh, gaan zoeken, zouden we daar niet een gecombineerde functie van maken? Omdat die functie van gemeentesecretaris dan wordt opgewaardeerd en uh, de functie van gebiedsmanager dan blijft bestaan. Maar dan, thans, de, dat we dan binnen de Haarlemse werkwijze blijven werken. En dat was het, uh, wat ons betreft. Voor ons is het ook gewoon een hamerstuk, want er staan geen rare dingen in. Dank u wel. Ik heb toch wel een aanvullende vraag aan uh, nee. meneer uh, ja, Elke Baarbrief. U bent wel wat laat, en u moet het wel via mij doen. Zeker op dit tijdstip. Ik sta het één keer toe nog, maar doe het wel via mij. En u bent laat. Eh, meneer Elke Baarbrief, die geeft aan dat hij een dubbele functie ziet. Alleen nu mag de uh, gemeentesecretaris, die heeft geen zeggenschap in de directieteam. En ik vraag me af hoe, hoe hij ziet hoe die rol dan vervuld moet worden. Ja, hoe je die rol gaat vervullen, denk ik dat we daarop komen wanneer we het over de gemeentesecretaris gaan hebben. Wat ik concludeer is alleen dat we nu zometeen met een dubbele functie gaan werken. Eigenlijk twee mensen die het ambtenarenapparaat aansturen. Over wat, hoe, het gemeentes, hoe het met de gemeentesecretaris zit, daar, ja, ik, om van de tijd, ik heb daar geen zin om nu een hele uiteenzetting over te geven. Gaat er ook niet over. Ja, ik, ik wil geen discussie hierover, daar stop ik, daar stop ik mee, u moet daarmee ophouden. Er is een suggestie gedaan. Uh, om daar in de toekomst eens dus naar te kijken. En ik uh, hoor het antwoord van de wethouder wel. We gaan er niet over discussiëren. Het woord aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het, om dit stuk te duiden en ook hoe dit nu is gegaan, want het proces is wat wonderlijk verlopen, laat ik het zo zeggen. Ga ik even kort terug in de tijd toch. Het gebiedsmanagement, het gebiedsgericht werken, dat is eigenlijk bij de fusie afgesproken van, God, laten we dat ook voor zandvoort doen. En, onder de, en daar zitten eigenlijk verschillende elementen in het gebiedsgericht Werken. Eén element is het gebiedsteam, waar een gebiedsmanager, en een gebiedsverbinder in zit. Dus dat is, zijn eigenlijk de mensen die dat team uh, ook vormgeven. En het andere element zijn een aantal producten. Um, je hebt, hè, zoals ze dat in Haarlem toepassen, het product uh, de gebiedsopgave... Nou, dat is dit stuk dan eh, voor Zandvoort. Maar er zijn ook nog een aantal andere producten. Eh, je hebt daar nog eh, meerjarig gebiedsprogramma, eh, wat weer jaarlijks een vertaalslag krijgt, ook in die PNC-cyclus. Eh, u moet begrijpen, ook voor het college is dit nieuw. Dus de gebiedsopgaven eh, hebben we in eerste instantie ook beoordeeld vanuit die interne. Eh, Waardering en het interne gebruik. En u kunt zich um, de discussie en het gesprek van voor de zomer ook nog um, herinneren. En um, ik heb gedacht van, goh, als u dit wil bespreken uh, in de raad... uiteraard uh, doen we dat, hè? Dat, dat, is, uh, dat, dat, dat, dat. Wat mij betreft is dat, staat dat überhaupt niet um, ter discussie. Um, dus vanuit die interne werking... Um, ...die er is, is dat, dat stuk ook opgesteld. En uh, nou ja, meneer Berge noemde een aantal voorbeelden. Nou, dat is soms inderdaad misschien wel een wat ongelukkige vertaalslag... ...van de intentie van het raadsprogramma. Um, maar dat zou eventueel nog uh, aangepast kunnen worden natuurlijk. Um, wat ik wel belangrijk vind ook om te zeggen... ...is dat um, he, dit, is, dit is nieuw en de gebiedsopgave, de, het stuk en de status daarvan... ...daar moeten wij als college ook aan wennen... Um, we, en we hebben ook wel gesprek gehad überhaupt over het woord gebiedsopgave. Hè. Ik vind een opgave is een moetje, iets wat je moet doen. Uh, maar uiteindelijk wat we willen met elkaar hier in Zandvoort, dat is ambitie. Hè, we hebben in het raadsprogramma ambities ook voor de komende jaren uh, afgesproken. En die zijn wat mij betreft wel echt uh, leidend uh, daarin. Daarom, uh, dat is ook wel de reden dat we hebben gezegd, uh, de schaal... Van Zandvoort is eigenlijk heel erg belangrijk ook in dat gebiedsgericht werken ten opzichte van een grote stad als Haarlem. He, en Haarlem is echt een stad, bijna tien keer zoveel inwoners als, als Zandvoort. En Haarlem is opgeknipt in die verschillende gebieden. En dat maakt eigenlijk dat die verschillende gebieden in Zandvoort, of in Haarlem, eigenlijk weer een soort van dorpse schaal krijgen. Zou ik bijna willen zeggen. Maar die hebben we in Zandvoort al. En een van u zei ook van, goh, hoezo hebt u nou gezegd het gebied Zandvoort met de twee kernen. Maar dat is wel hoe het is. Wij zijn een trotse, zelfstandige gemeente. Maar we staan wel uit twee kernen. Bentveld en Zandvoort. En Zandvoort is dan weer onderverdeeld in meerdere wijken. En dat is iets nou ja, wat een gegeven is, wat mij betreft. We hebben ook wel ge he, in eerdere versies stond ook wat gekunsteld gebied, schuine streep, dorpsopgaven. Dacht ik, nou ja, daar, daar wil ik eigenlijk ook even niet, niet ingewikkeld uh, over doen. Um, he, de, de, de werktitel, uh, zeker voor het interne gebruik, is gewoon de gebiedsopgave. Um, dat is zo. Ik vind veel, belangrijk, die, veel belangrijker die zelfstandigheid uh, van Zandvoort en uh, met die twee mooie kernen. Um, Indachtig eigenlijk ook die schaal hè? En, en ook wat u terecht aangeeft... goh, nut, noodzaak, hebben wij wel gemeend een pas op de plaats te moeten maken... met die verdere producten die eigenlijk ook nog bij dat NPG horen. En dat komt ook eh, doordat wij eigenlijk aan het begin van deze rit... al een aantal goede stukken hebben neergezet. We hebben niet alleen het raadsprogramma, maar we hebben ook nog het uitvoeringsprogramma. Dus dat zijn natuurlijk al heel gerichte handvatten... aan de hand waarvan u ook kunt toetsen... Uh, want we hebben ook nog de bestuursagenda van, goh, hoe is dat nu in de tijd um, uh, gezet? En dat maakt wel dat we hebben gezegd van, goh, moeten we nu ook nog aanvullend dan gaan werken met een meerjarig gebiedsprogramma en die um, periodieke vertaalslag weer in de PNC-cyclus. Want... De voortgang van onze ambities en wat we doen en de concrete producten, die zit bij ons ook in onze PNC-cyclus, maar dan gerelateerd ook aan onze bestuursagenda. Dus vandaar dat, uh, dat we ook hebben gezegd, van nou, we maken even een pas op de plaats en we betrekken dat in die evaluatie. Um, Meneer El Gebali, dus het gebiedsgericht werken is dus wat het college betreft... een expliciet onderdeel ook van die evaluatie. De rol van de gemeentesecretaris is dat ook. Uh, meneer El Gebali, u zei iets en dat is niet helemaal juist... dus daarom hecht ik er wel uh, aan om dat uh, te corrigeren. Want u zei uh, de gebiedsmanager en de gemeentesecretaris... en ze sturen allebei de ambtenaren aan. Uh, maar zo werkt het dus niet. Want onze gemeentesecretaris heeft geen... Hierarchische positie in Haarlem. Uh, en daar kunt u uh, van alles van vinden, maar dat is feitelijk hoe het is. Dat wil niet zeggen dat er geen invloed is, maar er is gewoon geen uh, hiërarchische positie. De gemeentesecretaris van Zandvoort is in dienst van de gemeente van Zandvoort. Net uh, als de Griffie dat is. De gebiedsmanager is in dienst van de uitvoeringsorganisatie Haarlem Zandvoort is een Haarlemse ambtenaar, met andere woorden. En dat maakt wel dat dat dan ook een andere uh, structuur uh, is. Maar van die organisatie... is de gemeentesecretaris van Haarlem algemeen directeur. Dus die is als het ware de baas van alle ambtenaren. En onze gemeentesecretaris is dat niet. Um, of dat nu het meest ideale is en of dat zo moet blijven... dat is nu ook juist een onderdeel van die evaluatie. Ik, ik hecht daar zeer aan, want het is... Het is uh, nou, het, het, ik vind het best een lastig punt hoe je dus eh, eh, dat vorm kunt geven en ook in onze terugblik hebben we eigenlijk al gezegd, hè, het is nu ook heel erg afhankelijk van de, pers ja, de persoonlijke invulling daarvan, omdat die formele positie er niet is. Dus dat dat plek moet krijgen in onze evaluatie, dat is voor mij eh, nou ja, evident, zou ik bijna zeggen. Dan is het even de vraag van, goh, wat, wat gaan we nu doen met het stuk? En een aantal van u heeft ook, heeft ook gevraagd van, goh, wat heeft dat nou gekost? En het is niet zo dat wij voor alle werkzaamheden die uh, voor ons gedaan worden, uh, apart afrekenen. Zoals u weet betalen we een lump sum en, en heel veel van de werkzaamheden, nou bijna alle reguliere werkzaamheden, die zitten daarin. Dus het is niet zo dat we een apart bonnetje hebben gekregen voor het opstellen van dit stuk. Um, dus dat is, ja, dat is dat. Uh, dat, ja, dat, uh, is dat. En uh, voor wat betreft de status: het is juist ook uh, hè, bedoeld als intern stuk. Ik ben het wel echt met mevrouw Koper eens... dat hè, onze inwoners, die denken ook niet altijd in beleidsdomeinen... om het zo maar te zeggen, die willen gewoon dat hun probleem wordt opgelost. En of dat nou door de afdeling A, B of C uh, is... Nou, dat, dat zou volstrekt uh, niet relevant moeten zijn. Dat is niet iets waar inwoners zich mee bezig zouden moeten houden. Uh, het probleem moet opgelost worden. Maar dat zit hem ook in, natuurlijk in kwaliteit uh, van dienstverlening. Uh, um, kort gezegd, hè, het college uh, heeft uitdrukkelijk gezegd... Nou, we maken een pas op de plaats met de, verdere, uh, met de verdere producten die erbij horen. We betrekken dat in de evaluatie. Uh, we zijn wel voor het integraal werken, met name naar buiten toe om de problemen van de mensen op te lossen. Uh, maar het, het is aan u. Ik uh, zit er ontspannen in, zelfs nog op dit tijdstip. Dat, dat doet ons deugd, neem ik aan. Uh, tweede termijn, de heer Akabali. Niet. Mevrouw Koper, niet. D66, de Van Marlen. Ja, wat ons betreft kan het een stuk door. Het gaat uh, hoe er gewerkt wordt en wij bepalen eigenlijk wel wat. En uh, ik zie daar niet zoveel problemen in. Het antwoord ook uh, in de stukken was ook uh, wat ons betreft uh, duidelijk en uh, voldoende. Duidelijk antwoord. De VVD nog voor de tweede termijn. Ik heb niks toe te voegen op wat ik in eerste termijn heb uh, gezegd. Dank u. Pvv ook niet, GBZ, geen toevoeging, CDA niet, OPZ, uh, tweede termijn. Ja, ik, ik heb nog geen antwoord gehoord op uh, mijn vraag. Als de raad het nou uh, het niet aanneemt... blijft het stuk dan wel geldig voor de ambtenaren... omdat het college het heeft vastgesteld? Uh, daar had ik toch een vraag van duidelijking. En uh, nog een keer terugkomend op meneer uh, Elger Wali... Uh, Volgens mij gaat de raad niet over de gemeentesecretaris, want ik vind het wel een hele interessante opmerking van, van uh, mijn collega. Die gemeente zou het college bereid zijn dat wij als raad uh, toch een, een bijdrage kunnen leveren aan het profiel wat we zoeken van de gemeentesecretaris. Want ik denk dat, er, dat hij zeker gelijk heeft dat er nu dubbele, dubbele dingen gedaan worden... Uh, en dat we daar misschien toch wel uh, als raad ook een toevoeging aan zin, of een bijdrage aan willen leveren over de nieuwe gemeentesecretaris. Hoe staat het college tegenover dat wij een profiel uh, uh, toevoegen? Uh, uw vragen zijn uh, duidelijk. Er is over de gemeentesecretaris al geantwoord. Uh, ik denk dat het nog ja door de wethouder dat u het nog een keer zal accentueren. Verwacht ik en de laatste vraag beantwoorden heb ik bijna ook een dubbele functie gehad. Ik um, vraagt um, heb, heeft de raad een rol hierin? Um, want u hebt gelijk, hè? de gemeentesecretaris is uh, de, de primaire adviseur van het college. Uh, dus het is ook aan het college om uh, die gemeentesecretaris te benoemen. Ik vind hem hier anders en uh, ik wil u daar zeker bij betrekken... maar dan eigenlijk vanwege de evaluatie. En de positie van de gemeentesecretaris... Gelet ook op uh, die ambtelijke fusie. Uh, dus uh, daar wil ik u graag uh, bij betrekken. Omdat uh, de gemeentesecretaris en de rol van de gemeentesecretaris ook heel belangrijk is uh, om mee te nemen in die evaluatie. En om te bekijken van hoe kunnen we nou die, uh, die positie van onze gemeentesecretaris ook in die ambtelijke uh, organisatie uh, ja, verstevigen of verbeteren. Of meer handen en voeten geven. Um, nou ja, dat soort aspecten daar, daar ga ik graag uh, met u over. Van gedachten uh, wisselen, maar wel in het kader van die evaluatie. Want u hebt gelijk, primair adviseur van het college. Het is inderdaad uh, dit stuk in het college uh, vastgesteld. We hebben het vervolgens weer uh, nu ook uh, uh, uh, ter vaststelling aan u voorgelegd op uw verzoek. En ik denk dat wat u zegt ook bepalend is voor hoe we daarmee verder gaan. Dus, dus uh, ja, u bent de baas wat dat betreft. Nou, dat is duidelijk. Ik heb begrepen dat het een bespreekstuk uh, wordt uh, van twee kanten afgehandeld, dit onderwerp. Komt terug in de uh, raadsvergadering. We gaan naar punt 8. Bedankt, bedankt. Zou u plaats willen maken, want er komt een andere uh, naast mij zitten. De heer Hendricks, die is bij het volgende onderwerp betrokken. Ja, dank, dank u wel. Uh, als ik het uh, niet goed zeg, zult u mij zeker corrigeren, uh, meneer Hendricks, verwacht ik. De gemeente Zandvoort, agenda punt 8, wil samen met de gemeente Haarlem op transparante wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur van deskundigheid op het gebied van accountantscontrole, de controle van overige financiële verantwoordingen en de daaraan gerelateerde aanbesteding gerelateerde uh, advisering voor die vier boekjaren 2020 tot en met mei, tot en met 2023. Het doel van deze Europese aanbesteding is het selecteren van een contractpartij... voor het verzorgen van accountantsdiensten... die qua profiel en invulling van de functie past bij de wensen en eisen... die de beide opdrachtgevers daaraan stellen. Die aanbesteding moet uiteindelijk resulteren in twee nieuwe overeenkomsten... Met een accountantsorganisatie met ingang van 1 juli 2020. De accountantscommissie stelt de Raad voor het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten en de weging van de gunningscriteria vast te stellen. Ik moet u nog zeggen dat het college inmiddels kennis genomen heeft van de inhoud van het programma van eisen en de gunningscriteria. En die hebben geen inhoudelijke wensen of bedenkingen. En die wensen. Ons succes bij de verdere aanbestedingsprocedure en bij de uiteindelijke keuze. Dat is de kern van het verhaal, uh, meneer Hendricks. Dat klopt. Goed zo. Dan ga ik inderdaad aan, aan de commissieleden vragen of zij hierop willen reageren. Uh, in de hoek, ja. U zegt het. PVV. Dank u wel, voorzitter. Uh, we hebben... Geen bedenkingen. De keuze om te komen tot één contractpartij komt ons logisch voor. De besparingen die dit eventueel oplevert in tijd en geld, zijn we wel lichtelijk nieuwsgierig naar. Maar ook niet weer al te. In ieder geval lijkt ons dit een hamerstuk. Dank u wel. Recht hamerstuk D66, de heer Van Marlen. Geen uh, aanvullende vraag, mevrouw Koper. Ik vind een goede vorm van samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort. Geen vragen. Ik sluit me daar graag bij aan. Mevrouw Kuin. We hebben ook geen vragen, Hamerstuk. CDA. Ook uh, Hamerstuk. OPZ. Ja, voorzitter. Ik denk dat het wel goed is om in ieder geval de waardering voor het werk van de Kouderscommissie hier, hier uit te drukken. Uh, ook uh, in verband met het bedingen van enkele aanpassingen voor Zandvoort, uh, het vaststellen van het programma van eisen en uh, voor de aanbesteding van accountantsdiensten en voor de weging van de gunstcriteria, waar de accountantscommissie allemaal weer betrokken was. Dank daarvoor. Hamerstuk: een Mooie afsluiting. Dit is, wordt een hamerstuk, punt 8. Ja, dat was kort. <laughs> ik, het is een lange avond, maar uh, uh, het is voor u een kort optreden achter deze tafel. <laughs> we gaan naar punt 9, van de, naar punt 9 uh, van de agenda. En dat is de verordening rechtspositie, raads- en commissieleden. Uh, ik moet u zeggen dat de heer Meijer uh, afwezig is. Uh, ik moet daarbij ook zeggen... ...dat het college, dus ook de heer Meijer, hebben kennis genomen van het voorstel en die kunnen zich daarin vinden. Waar gaat het om? Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe landelijk rechtspositiebesluit. Decentrale politieke ambtsdragers en rechtspositie regeling. Decentrale politieke ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden van de kracht. En onze regeling dient hierop aangepast te worden. Uh, ik moet u zeggen, bij de meeste is dat bekend, mm, ga ik vanuit dat het besproken is in het presidium. en Het presidium stelt de raad dan ook voor de verordening rechtspositie wethouders, raads en commissieleden 2018 in te trekken. En de verordening rechtspositie raads en commissieleden zand voor 2019 vast te stellen. Uh, ja, u zult het met mij uh, nu moeten doen. En we moeten het eigenlijk met elkaar doen, uh, want het gaat... Uh, ...ons als raad aan en de fractievoorzitters van u hebben daar een uh, voorstel voor gedaan. Ik ga even de uh, mensen langs. Meneer Elkebali, wat vindt u hiervan? Een hamerstuk, voorzitter. Mevrouw Koper. Hamerstuk. Hamerstuk. Meneer Hamer. Hendricks. Hamerstuk, uh, voorzitter. Het is prachtig, die eensgezindheid, zo aan het eind van de avond. Bij een ontroerd mevrouw Kuijn. Ja, sorry. Um, gezien dit een voorstel is komen uit het presidium en vanwege de vakantie van onze fractievoorzitter, willen wij dit toch graag als bespreekstuk in de raadsvergadering terug laten komen. Sorry. Dat kan, daar houden we een rekening mee. CDA? Ja, het? ja Voorzitter, het wordt dus geen hamerstuk, wat ons betreft hadden het dat wel kunnen worden. Maar we ondersteunen in ieder geval het voorstel en daarmee de door de presidium gemaakte keuzes. Dank u wel. Dat brengt ons, dus, ja. uh, brengt ons bij de, het laatste, het voorlaatste, dat is uh, tien, de rondvraag. Zijn er mensen die voor de rondvraag iets willen? Achteraan, de heer Van Tichel, PVVVD. PVVD niet, van de heer Van Marlen, ja. Gaat u gang. Het is al te sprake gekomen vanavond over de tennishal, uh, we willen daar graag uh, een antwoord op van de wethouder wat de voortgang daarbij is, want uh, we zitten met te wachten erop. Het is laat, uh, als de wethouder een kort antwoord wil geven, ik zie hem in de coulissen staan, dan kan dat nog even wat mij betreft, maar wel kort. Uh, het is zo dat uh, uh, er zijn nog steeds uh, gesprekken gaande met de tennisclub, want daar ligt het op dit moment uh, feitelijk. Uh, ik heb begrepen dat uh, zeg maar, de tennisclub als zodanig wel uh, voortgang maakt met, een, uh, met het opzetten van een stichting. Daar is inmiddels ook uh, volgens mij in ieder geval binnen de vereniging in ieder geval uh, toestemming voor gegeven om daar in ieder geval mee verder te gaan. Er dus is uh, verder een, uh, nog een keer weer gekeken naar het haalbaarheidsonderzoek. Dus dat is uh, ook uh, akkoord uh, bevonden voor de, door de tennisclub. En nou, ik uh, heb begrepen in ieder geval ook door de financier daarbij, die daarbij betrokken is. Er is op dit moment uh, in overleg met onze juridische afdeling... wordt er gekeken naar een intentieovereenkomst... Uh, over zeg maar, uh, het uh, toege toegezegde bedrag. Uh, en uh, Ik hoop dat uh, zeg maar, uh, volgens de planning uh, in oktober... in ieder geval hier met u te kunnen uh, praten over een voorstel... over uh, van hoe verder alles afgewikkeld wordt. Dus er is iets vertraagd, maar dat ligt meer denk ik, bij de zodanig, uh, omdat die nog een aantal stappen moesten maken... ook zeg maar, binnen hun eigen bestuur en vereniging... Uh, uh, maar in ieder geval dus we hebben iets vertraging maar ik ga er toch vanuit dat we uh, de volgende maand uh, met u uh, uh, terug kunnen komen met een voorstel. Dank u wel uh, meneer Berensen. Mag ik nog een vraag daarover stellen? Kan kort, u was kort vanavond dus dan kan het zeker. Kunt u ook wat zeggen over de locatie? Uh, dat is op dit moment, uh, er zijn uh, drie, drie locaties zijn er in principe, uh, daar wordt naar gekeken. Um, um, um, deze maand uh, moet er ook in ieder geval een uitspraak komen van de stedenbouwkundigen. Uh, of liever gezegd een, een, een voorkeurslocatie, uh, wat uh, zeg maar de meest optimale locatie zou, zou zijn. En er zijn drie locaties zijn er wat dat betreft in onderzoek. En dat is, zeg maar, die liggen alle, alle drie binnen Dijntjesveld. Uh, uh, maar daar kan ik op dit moment uh, zeg maar uh, de stedenbouwkundige kijken er nog naar, dus dat wordt nog, uh, ik ga er vanuit dat het, uh, volgens de afspraak uh, deze maand in ieder geval, dat uh, zijn, zijn rapport komt en zijn voorstel komt. Dank u wel. Mevrouw Koper, uh, geen rondvraag. Kobalin niet, mevrouw Kuijn niet, CDA niet, ja. wel, oké, okay, de heer Enstra. Ja, dank u wel. Uh, welke structurele plannen uh, heeft de gemeente Zandvoort ten aanzien van het parkeren van de campers op de Noordboulevard? Die vraag is op zichzelf duidelijk en die zal op een ander moment beantwoord worden. Dat zal wel in de Raadsinformatiebrief gebeuren. Dank u wel. Die OPZ nog voor de rondvraag? Niet. Dan wil ik u allen bedanken. Het was een lange zit. Ik hoop toch uh, dat u uh, uh, met een... Goed gevoel naar huis gaat, want dat is heel belangrijk en daarvoor wel thuis. I can see so much in me, so much in me that's new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 Maar My Stop.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 And angels instead and through it.